De vis met de gouden kop. Lang, lang geleden in het midden van Egypte was er een groots paleis. Iedereen in het paleis rouwde omdat hun koning niet meer kon zien vanwege een ziekte. Vele dokters probeerden te vergeefs zijn zicht te herstellen. Het hele koninkrijk was onophoudelijk aan het bidden. Een paar dagen later legde een boot aan aan de steiger... En daar was dokter Wazir. Hij vertelde de lokale bevolking dat hij een dokter was van een grootse koning aan de andere kant van de zee. En dat hij graag naar de gezondheid van de koning van Egypte wilde kijken. Mm, de ziekte is erg, maar het is niet hopeloos. Het is lastig, maar niet onmogelijk. Ik kan zijn zicht terugbrengen. Maar ik heb dan een hele speciale zalf nodig. Ik zal datgene brengen wat nodig is om die zalf te maken. Maar je moet mijn vader redden. De zalf die ik nodig heb zal van de tranen van de vis met de gouden kop gemaakt moeten worden. Je zult die vis ergens in de grote zee vinden. Ik zal hier honderd dagen zijn... Als het je lukt me die vis binnen die tijd te brengen, dan kan ik de zalf voor je vader maken. Maar als je de vis niet binnen die honderd dagen vindt, zal ik je moeten verlaten. De prins vertrok onmiddellijk samen met zijn mannen. De grote zee was kilometers ver weg van het paleis. De prins en zijn mannen zochten overal om de vis met de gouden kop te vinden. Maanden gingen voorbij, maar de vis was nergens te vinden. Toen, op de honderdste dag... Er is slechts nog één uur over voordat de laatste dag voorbij is. Zelfs als zou ik de vis vinden, tegen de tijd dat ik het paleis ermee zou bereiken... dan zou dokter Wazir al weg zijn... Ah, maar ik zal niet stoppen. Ik kan nog één laatste keer in het water duiken. En dat deed hij. En deze keer, zoals het lot bepaalde, vond hij de vis met de gouden kop. Hij haalde de vis uit het water en deed het in een kom. Maar op het moment dat hij zijn mannen wilde roepen en de boot wilde keren... keek hij naar de vis en kon niet meer bewegen... De vis keek naar hem met zulke zielige ogen. Zelfs al is dokter Wazir weg, dan doden ze deze vis... en gaan ze er allerlei experimenten mee doen. Oh, ik kan dit niet doen. Ik zal welke straf ook die ik verdien, accepteren. Maar als ik iets geleerd heb van mijn ouders... dan is het om een onschuldige geen pijn te doen... Hij liet de vis weer vrij in het water en vertrok naar zijn paleis. Hij was zich erg bewust dat zijn gulheid niet goed ontvangen zou worden. Jij liet de vis gaan? Hoe durf je? Gooi hem in de kerkers! Iedereen wist dat zodra iemand naar de kerkers in het koninkrijk werd gestuurd dat diegene nooit meer vrij kwam en terug werd gehaald. Maar de prins accepteerde zijn straf in stilte en vertrok. Die nacht sluipte de koningin naar de plek waar de prins werd vastgehouden. O, oh, mijn zoon, je vader is op het moment kwaad. Ik weet dat zodra hij kalmeert, dat hij spijt van zijn daden zal hebben. Je moet dit koninkrijk onmiddellijk verlaten. Ik heb alles al voor je geregeld. Maar moeder... Ik weet dat ik tegen de bevelen van de koning inga. Maar je bent het enige wat het koninkrijk heeft, kind. Ik moet je beschermen. De prins werd door een geheime gang geleid die uitkwam bij een rivier. Een boot wachtte daar al op hem. Hij zwaaide droevig vaarwel naar zijn moeder en begon zijn reis. Na de hele nacht te hebben gezeild, stopte hij bij een haven om te rusten. Toen hij naar een kraampje ging om fruit te kopen... werd hij benaderd door een jonge Arabier. Heer, bent u nieuw hier? Jazeker. Wie ben jij? Ik ben een arme man op zoek naar werk. Heeft u een hulp nodig? Ik kan wel iemand gebruiken om mee te zeilen. Maar hoe moet ik je betalen? Je kan me datgene betalen wat je wil aan het eind van het jaar, heer. De prins was blij om iemand gevonden te hebben... Om hem te vergezellen in zijn lange en eindeloze reis. Hij kocht alles wat nodig was en begon zijn reis samen met de Arabische metgezel. Ze zeilden wekenlang samen totdat ze bij een haven kwamen. Het zag eruit als een klein koninkrijk. We moeten hier stoppen, heer. We zijn al ver uit de buurt van je koninkrijk. En we kunnen waarschijnlijk niet de rest van ons leven blijven zeilen. We moeten ergens gaan wonen zodat je koninkrijk je kan vinden zodra ze je nodig hebben. <laughs> je klinkt zo zeker. Waarom denk je dat ze me zullen komen zoeken? Hm. Het is gewoon een gevoel. De prins en de jonge Arabier gingen erop uit bij de haven en gingen het koninkrijk onderzoeken. Het was een prachtige plek. Ze vonden een hotel om te slapen waar ze in gesprek raakten met de eigenaar van het hotel... De hoteleigenaar vertelde hen dat de koning zijn prachtige dochter wilde laten trouwen. Hij vertelde toen hoe aardig en genereus ze was. De Arabier merkte op dat de prins nu al verliefd aan het worden was op deze onbekende schoonheid. Oh heer, je moet de prinses gaan ontmoeten. Nee, nee, dat moet je niet. Ze is... Oh alsjeblieft. Ik weet zeker dat mijn baas zich graag wil settelen. Heer, je moet gaan. Hmm, je hebt gelijk. Ik zal morgen zelf gaan. Oh. De volgende dag, zoals gepland, ging de prins vol vertrouwen het koninklijk paleis binnen. Hij liep gracieus over het rode tapijt en boog voor de koning. Uwe majesteit? Ik ben hier om de hand van uw dochter te vragen om te trouwen. Oh ja, oké. Okay. Ik zal alles regelen voor het huwelijk. Ja, ik begrijp het. Uwe majesteit, wilt u niet weten wie ik ben? Bah, maakt niet uit. Je zult niet langer dan twaalf uur na het huwelijk leven. Je weet dit toch? Eh, uh, nee, uw majesteit. Ik heb dit erg belangrijke stukje informatie op een of andere manier gemist. Wilt u me dit even uitleggen, alstublieft? Nou, weet je... Mijn dochter heeft tot nu toe 192 mannen getrouwd. Niemand is het gelukt om langer dan 12 uur na het huwelijk te blijven leven. Jij kan nog wel even over je aanzoek nadenken, als je wil. De prins dacht een tijdje na... En zonder te twijfelen, beloofde hij de volgende dag terug te keren voor het huwelijk. Terug bij het hotel. Je bent helemaal gek! Mijn vriend, de prinses, heeft overduidelijk problemen. Ze is waarschijnlijk bezeten. Ik moet haar helpen. <laughs> Ik wist dat je niet wilde toegeven, heer. We zullen samen de bezitter gaan aanpakken. De huwelijksceremonie was een hele bijzondere. Aan de ene kant werd het paleis uitbundig versierd. En aan de andere kant werd in de tuin het graf voor de prins gegraven. Iedereen was er zeker van dat de buitenlander nummer 193 zou worden die zijn leven zou gaan verliezen. Na het huwelijk kwam het twaalfde uur. De prins zat recht voor zijn vrouw in een enorme stoel. De prinses wist niet dat de Arabier ook in dezelfde kamer was, verstopt in een kast. Hij was aan het wachten om uit de kast te springen om zijn prins te beschermen. De klok maakte een luid geluid. Het was tijd. Langzaam kwam er een lange, glimmende slang uit de mouw van de prinses. Alhoewel de prins klaar was om aan te vallen, gebeurde er iets onverwachts. Plotseling hing er muziek in de lucht. De prins kon de slang dichterbij zien kruipen, maar hij en de prinses waren verlamd en konden niets doen. Het was de muziek. Het hypnotiseerde iedereen die het hoorde. Maar op de een of andere manier had de Arabier er geen last van. Hij sprong uit de kast en greep de slang bij zijn nek. De muziek hield plotseling op en zowel de prins en de prinses kwamen uit hun hypnose. De Arabier duwde toen snel de slang in een grote houten fles en deed het dicht. Wacht, waarom werd jij niet beïnvloed door de muziek? Hm. Het maakt niet uit, prins. Alles wat het er te doet is dat jij veilig bent. De vloek op de prinses was verbroken. De prins en prinses omhelsten elkaar en huilden dat ze elkaar hadden gevonden. En als dat niet genoeg was, een paar dagen later kwam een boodschapper naar het koninkrijk. Hij vroeg naar de prins en gaf hem goed nieuws. Mijn prins, je vader kan weer zien. De koningin vertelde hem over je vertrek. En hij wenst dat jij en de prinses terugkomen. Alles werd meteen geregeld. Gelukkig zwaaiden de prinses, de prins en zijn Arabische metgezel... ...vaarwel naar de koning. En toen ze terugkwamen was Egypte buiten zinnen. De feesten gingen dagenlang door. Maar al snel was het tijd voor de Arabier om te vertrekken. Maar waarom? Waarom kun je niet blijven? Ik heb je nooit als mijn bediende gezien. Je bent mijn vriend. Dat is je vrijgevigheid, heer. Dat is datgene wat mij bij je bracht. Ik begrijp je niet. Wij vissen hebben een goed geheugen, heer. Vissen? Ja. Ik ben dezelfde vis met de gouden kop die je ooit hebt gered. En nu dat je terug in je koninkrijk bent moet ik terug naar de mijne. Ik zal altijd je vriend zijn, mijn prins. Ik zal altijd in de buurt zijn om je te beschermen. Je hebt me geholpen mijn thuis te vinden. Ik kan je onmogelijk niet terug laten keren naar die van jou. De prins omhelste zijn vriend en zag hem vertrekken. Hij had tranen in zijn ogen, maar een glimlach op zijn gezicht. De prins ging vaak zijn vriend in de grote zee bezoeken. Hij bleef bevriend met zijn vis met de gouden kop zolang als hij leefde.